Goedemorgen, briggers. Morgen, inspecteur. Zo, ben je er eindelijk, Jaski? Goedemorgen, commissaris. Goedenacht, nachtrust gehad. Nee, ik heb geen oog dicht gedaan. Het verdomde geval. Ja, dat zal wel niet. Na al die zwarte kunst. Maar stil toch, stil toch. En tenslotte had u de hulu in die kelder gezet met die mummie. Hoe is het nou met hem? Hij staat hier op moerik te wachten. Maar die verdomde dokter schijnt er een andere dagindeling op na te houden dan wij. Als die in vijf minuten nog niet is, dan bel ik hem met zijn nest. Nou, dan zou jij de derde zijn. Oh! Jazeker, ik ben er vannacht al twee keer uitgehaald. <coughs> weet je, ik begrijp niet dat mensen geen betere tijden kunnen verzinnen om elkaar het een en ander aan te doen. Ja, is. ja, ja, dat, ja, dat, ja. dat, dat, dat kennen we. Laat mij wachten en dan is hij nog niet eens uitgeslapen ook. <coughs> dat is een typische geval van volledige in die ochtendziekte. Ik stel je wat voorschrijven, Alsjeblieft, zeg, uh, hoe is het met de volu. Nou, hoe net is net met die twee anderen, kom maar net vandaan, zingen. Wat zij zingen, alsof hun leven ervan afhangt. Dat spuitje was nauwelijks uitgewerkt, als ze begonnen opnieuw. Zonde, ja. zonde. Al enig die wat de oorzaak kan zijn? Ja, gif. Ze zijn vergiftigd. Het is gif met de psychogene werking... dat tegelijk van Lammerksverschijnsel er tegen te werk brengt. Zeer interessant, zeer interessant. Maar ja, wat dat nou precies is, daar ben ik nog niet gekomen. Dus ze zijn gek geworden. U. Zeg, uh, kunnen we dat nou niet beter op mijn kamer bespreken? Hey, iedereen loopt hier met zulke oren te luisteren... En we In zekere zin, lopen. ja. Maar ja, aan de andere kant... Uh, nou, uh, kom je mee, Dok? Gaat u maar vast, ik kom zo. Ja, maar schiet wel op. Ik wil een platte campagne opstellen. Ja, een momentje. Je, je, je. Je, je. En eh, hoe ze zijn, hè, dat zijn, daar ben ik ook van niet. Nou, heb die beeten de nek. Daardoor moet het schieten. Hé, Brichis. Ja, inspecteur. Wie had hier gisteravond dienst, zo rond negen uur, hier aan de baling? Ik, inspecteur. Zo, dan ben je er vanmorgen alweer vroeg bij, jongen. Zeker weer de schuld voor die onderbezettingen. We hebben het er met de commissaris al zo dikwijls gehad. Ja, ja, ja. Maar die hebben wat anders aan zijn hoofd, nietwaar? Zeg, wat ik vraag vooral. Is er gisteravond om een uur of negen of daarvoor nog iemand geweest? Iemand uh, die je speciaal is opgevallen of zo? Och ja, er komen sowieso zoveel mensen, meneer. Dan is het dit, dan is het dat. Het publiek loopt in en uit, zo te zeggen. hij ja, vertel me niks. Maar nou, daar zijn we tenslotte voor, niet, nietwaar. Dus er is niemand die je speciaal is opgevallen? Nee. Nee, er zaten wat mensen op de bank daar die we niet meteen weg konden werken. Nee. Een vent die zijn papieren kwijt was, een uh, aangifte van diefstal... Een bont en blauw achter de meijer en een vent met een kindje. En nog zowat van het spul... Een vent met een kindje? Wat moest hij? Geen idee, meneer. Hij mompelde dat hij iets wou bespreken met de recherche. Het was een oude gek met een heel vervelend jongetje. Ik heb hem even koud gezet. En ja hoor, op een gegeven moment was hij verdwenen. Verder niks. Kijken. Nee, om die tijd niet, geloof ik. Later op de avond waren er ik nog... Ik bedoel, maar... weet je verder niks over die man? Hm? En dat kindje? Nee, Nee, nee, kon ik niet zo goed zien, meneer. Hij had zo'n cape, aan ja, met zo'n zo kap, zo'n kapje. Capuchon. Ja, ja zo'n capuchon op zijn kop. Het was een donker kindje, geloof ik, een half bloedje of zo. Net als die man? Die man was blank, dat weet ik zeker. En dat kindje, je zei dat het vervelend was. Nou ja, vervelend. Het, het zat zo'n rotfluitje, hè. Daar zat hij alsmaar op de riedelen. Goed, goed, goed. Denk er nog maar eens over. En als u wat binnenschiet, over die twee of over anderen die om die tijd hier geweest zijn, laat me dan weten. Je ik bent. ben op de Kamer van de Commissaris. Goed, inspecteur. Goed zo jongen, en bedankt. En oh ja. Laat die kist met die mummie erin, die in de kelder staat. Waar die jullie gisteravond. Precies, precies die. Laat die kist zorgvuldig dichtspijken en verzegelen voordat er nog meer ongelukken mee gebeuren. Laat hem maar in de kluis zetten tot nader oordeel. Dan staat hij veilig. Inspecteur, denkt u dat die mummie uh, behext is of ja, zo? Ja, doe nou maar wat ik u gezegd heb. Goed meneer. Ja. Zo. Ben je er eindelijk? Ga zitten. Dank u. Ik heb even geïnformeerd of professor Furili gisteren al misschien hier is geweest. Huh? Dat suggereerde u toch gisteren? De professor is niet hier geweest. Dat had ik je zo al kunnen vertellen. Ik heb hem namelijk laten schaduwen, weet je nog wel? Ja, dat zegt me niets. Uh, hij dat ook... zegt je niets en ik zeg je dat de professor gisteren zijn huis niet heeft verlaten. Daarmee basta. U moet ze niet zo opvinden, commissaris. Ik heb al meer gezegd. Heeft dat is de professor kinderen? De kinderen? Wat heeft dat er nou mee te maken? Heeft die kinderen? Eens even kijken... Eh, uh, hier, hier. Nee, hij heeft geen kinderen. Ook niet aangenomen of zo? Nee, daar staat tenminste niks van in het dossier. Dank u. Wat nou, dank u? Dank u? Daar kan ik geen chocolade van maken. Wat is er? Heb je iets ontdekt of zo? Nee, nee, nog niet, geloof ik. Maar als ik het goed begrijp, is de professor van de lijst afgevoerd als verdachte nummer één? Ik, ik blijf hem in de gaten houden en zijn mummie kan hij terugkrijgen. Dat zei ik alleen maar voor de grap gisteravond. Wat voor de grap. Ach, commissaris, u wilt toch niet in ernst beweren... dat u hem die mummie wilt teruggeven in de hoop... dat hij er weer een slachtoffer mee maakt... zodat u hem kunt betrappen? Ik wil dat gevaarlijke ding hier niet meer overhuis hebben, dat is alles. Het spijt me dat ik u moet teleurstellen. Teleurstellen? Hoezo? Ik heb net de kist met die mummie laten verzegelen... en in de kluis laten stoppen. Wie heeft jou daar toestemming voor gegeven? U hebt gisteren zelf gezegd dat u het ding net zo lang wilde houden... tot we het naadje van de kous weten. Dat was gisteren, ja. Maar ik zeg je nogmaals, dat gevaarlijke ding... Dat... Precies als we ervan uitgaan dat die mummie iets te maken heeft met wat die mensen is overkomen... ...en daar ziet het wel naar uit... ...en ik sluit dat niet uit, dan vind ik het niet verantwoord om iemand er nog in aanraking mee te brengen. Dan moet dat ding zo veilig mogelijk opgeborgen worden... ...voor er nog meer slachtoffers vallen. Oh, ja, daar zit wat in. Ja, ja, Als de dokter zo vriendelijk zou willen zijn... zich met zijn pillen bezig oh, te oh, houden... Wacht even, wacht even. Dit is in zekere zin ook mijn verantwoordelijkheid. Wilt u de professor opbellen om hem te zeggen... ...dat hij zijn mummie voorlopig niet terugkrijgt... ...of zal ik het doen? Nee, laat maar. Jij neemt de beslissingen. Ik zal er voor de consequenties opdraaien. Ja, lo. hallo. Hallo, uh, Poesiat hier. Uh, zie even professor Voorili te pakken te krijgen... Nee. Ja, thuis. Ja, of anders op de universiteit, kan me niet schelen. Je hebt het nummer? Nee? Nou, dan zoek je dat maar uit. Nee, sleur hem uit te luisteren als dat nodig is. Er is ja, haast bij, dank ja. je. Oh, ja. Bent u nog iets te weten gekomen over dat gifdokter? dokter? Ja, nou, ja, niet veel, maar... Eh... Zeg, eh, moet u nou weer dat hele college geven? Hij heeft het mij net allemaal uitgebreid zitten vertellen. Ja, maar mij niet, oh. dok. Nou, het, het gaat om een aantasting van het centrale zenuwstelsel, begrijp je wel? Het gaat om een snelwerking toxide. Vergif. Dank u. Toch zie je dat inderdaad moet je aangebracht door de wond die u hebt gezien in de nek van de slachtoffers. Ja, maar waar ik nou zo benieuwd naar ben, yeah. wat voor vergif? Ja, kijk, dat weet ik nou juist niet, hè. We zijn bezig om het isoleren voor onderzoek. Maar dat zal niet makkelijk zijn, want het gaat om miniem kleine hoeveelheden. Dus u weet ook niet of er eventueel een tegengif bestaat. Nee, nee, natuurlijk niet. We moeten er eerst moet weten. Wie al, is, er is er hier niet. in Nederland de grote deskundige op het gebied van vergif? Het is Hevelgroot. Het is professor Hebelgroot. Groot? Alweer een professor! Jawel, oké. Okay, maar ik zou toch liever zelf eerst met onderzoek willen voeren. Ja, dat duurt met het de lang dok. Nou, ja. We moeten ook nog een beetje om de slachtoffers denken. Als ik dan al die arme knullen denk, aan de Hulu. Het koude zweet breekt me uit, dat mag je gerust weten. Ja, ja, ja, ja. Zoals die daar aan het zingen waren... Wat mij interesseert is de dader. Dat is dus afgesproken. Dus als je wat van het gif hebt kunnen isoleren... ga ik naar professor, hoe heet hij ook weer? De, hemelgroot. Hemelgroot, ja. ja, ja. Je, je kunt natuurlijk... Uh, ja, ja, ja. Een poesje had hier. Ja, ja we zullen het ook dat... ja. dokter. Ja, we zien wel wie het eerst oplossing uh. weet. niet waar. Ik weet wat is hier Ah, waar. goedemorgen, professor. Ja, ja, ja. ja, neemt u me niet kwalijk, professor, dat ik u stoor. maar... Uh... Ah, dank u, professor, dank u. Nee, het gaat hierom. Wij, uh, wij wilden uw mummie graag nog even hier houden. Als u daar geen bezwaar tegen gaat, natuurlijk. Alsjeblieft. Wat uh, <laughs> zegt u? Oh, zolang als we willen. Nou, u hoeft hem dus niet direct terug. Nou oh, ja, graag. Uh, als u hem niet nodig hebt, dan... Uh... Nee, dan krijgt u te zijn de tijd wel het bericht, professor. Wat zegt u? Oh, oh, neemt u me niet kwalijk, professor. Ja, ja, ja, nee, ik heb ze al teruggetrokken, hoor. Dat was een vergissing, professor. Ik, uh, ik moet u. Uh, Oh. Hij vroeg of u hem niet langer wilde schaduwen. Ja? Hoe weet je dat? Dat is merkwaardig. Ja. Zeker merkwaardig. Ik vraag me af hoe hij het gemerkt heeft. Ik had een van mijn beste mensen erop gezet. Nee, ik bedoel... ...merkwaardig dat hij zo gemakkelijk afstand doet van zijn mummie. Het mooiste stuk van zijn verzameling. Ja, ik zou zo'n zangverwekker ding ook niet helemaal uit moeten hebben, hoor. Ja, of weet die professor er iets meer van? Hij geeft dat ding net zo makkelijk weg als, als het British Museum. He? Ze zijn er in Engeland anders niet zo vlot met weggeven. Wat wil je daarmee zeggen? Zouden zich in Engeland misschien ook al gevallen hebben voorgedaan van uh, vergiftiging? Zou het Engelse Museum daarom misschien zo royaal zijn geweest? En zou de professor dat misschien weten? Ja, misschien, misschien. Aan ja, veronderstellingen heb ik niks. Ja, Poesia hier. Oh, voor jou, Moerik. Uh, ja, kom dan, kom dan. Het zou misschien geen kwaad kunnen om eens even te informeren. Ja, moeilijk. ik. Ja, uh, als daar wat gebeurd was, dan zouden we het hier toch ook moeten weten. Waarom? Ja. U zei gisteren zelf dat u aan de zaak voorlopig eh, eh. geen rugbereid wilde geven. Als zij nou eens hetzelfde ja, gedacht bedankt. hebben. Het was het lab. Ze hebben een aftestel kunnen maken. Goed zo. Ja, ja. Prima. Dok, ik ga met je mee. Dan kan ik meteen even langs die hemel kroot. Ik vind het een briljant idee van u, commissaris. Welk idee? Om Scotland Yard op te bellen. Ik zou er zelf niet op gekomen zijn. Ik hoor straks wel wat ze te vertellen hebben. Ga, ga, je, ga je mee? Ja, ik met je. Hier moet het zijn. Hier? Dit is het vuile 28? Ja. Ga je mee naar binnen? Ja, het is niet dat ik je twijfel. Nou, nee, nee, nee, nee. Ja, maar misschien weet die prof in één klap de oplossing. Ja. ja. Kom wel, kom wel. nou. nou. Hij moet hier een geboel hop, hop. Hoe je je hier thuis kan voelen. Het ja. is een kei in zijn vak hoor, die man, maar ja, wel een beetje, een beetje gek heb ik me laten verklaren. Ja, wie niet, dok, wie niet. Nou, schiet op, Misschien slaapt hij nog? Nee. Ja, hallo? Professor Hemelkroot. Bent u van de belasting? Politie, kunnen we u even spreken? Politie? Goed in de holpen. Loop er maar vast door. Eén trap op, deur aan uw de linkerhand. Nou, ja, dan. Nee, nee, dankjewel. Jij hebt meer ervaring in dit soort kaderwijkjes dan ik. Kom nou, het is geen overval op een Chinees gokhuis. Dat is ook hoor. Nou, stinkt die was de hel. Stil Dan We moet iets van om gedaan zien te krijgen, weet je nog wel? Ja, dat is waar. Er is dus alsjeblieft een beetje gedijst. Hier, ik zal je. Wacht even hier, deur links. Deur links, heb je. Hetzelfde boel hier. Ja, knus. Antimakasjatjes. Ga toch zitten, man. Loop niet zo te dreutelen. Oh, sorry, neem ik wel. Vind je lekker? Dag, goedemorgen, wat? professor. Oh, God, wat, wat, wat, wat, wie? Vind je lekker? <laughs> o, oh, maar, maar jij al niet verschrikt, moeilijk. <laughs> Kijk eens, een papagaai. Kom hier, Nou Vind ik hem. O, geen lekker. Lorre, we hadden er ook in aan boord. <laughs> Wat die niet vloeken kende, dat was de moeite want het weten niet wij. Ja. En jij, kun jij vloeken? Echt niet hè? Lekker. Oh, geef Nou, je kent het hele repertoire uit je hoofd. <laughs> Zo, u bent al in een intelligent gesprek gewikkeld hoor ik. Ah, professor, mag ik even voorstellen, dokter Moerik, politiearts, en ik ben inspecteur Bojarski. Ja, dat ben u Peter. Ja, uw papagaai, die kwam meteen ter zake. Ga Gaat zitten, ga zitten, <laughs> ga toe zitten. Ja, is... U hebt een probleem, begrijp ik? Ja, probleem. Nou, ja, nee, dat nou, niet precies, professor. Inderdaad, anders uh. zouden wij u niet lastigvallen zo uh, yeah. vroeg op de morgen. Oh, zegt u maar gerust, midden in de nacht. Thee? Nee, dank u. Ja, ja, het betreft een vergiftigingsaffaire. Aha. Er hebben zich achter elkaar een aantal gevallen voorgedaan van mensen die vergiftigd zijn met een onbekend gif. En wilt u wilt weten wat dat is? Dat bent precies in het goede adres. Ja, dat is, dat is, dat is zeker, professor. Wij zouden natuurlijk zelf ook wel telefoon. Hoe werd het gif toegeneemd? Hoe werd het gif toegeneemd? Wel, een punctie tussen de handwerkels, een prik of een beet, zo u wilt. Symptomen? Zingen. Zingen? Zingen, ja. De slachtoffers zijn licht verstijfd, ze reageren op geen enkele impuls. Ze zien niet, ze horen niet, ze voelen niets. Een soort algehele verdoving. Maar de hoofdzaak is, ze zingen. Ze zingen een bepaald liedje. Een, een bepaald liedje, zegt u? ja. Onafhankelijk van elkaar zongen zij één wijsje. Een heel eenvoudig melodietje met steeds dezelfde woorden. Ja, eindeloos herhaald, professor. Ze zingen tot ze lichamelijk volkomen uitgeput zijn. Het was toen ik ze een goede dosis sedatieve had gegeven, hield eens op. Aha, paralytische kamp van de stembanden, oh, oh. als ik het zo hoor. Oh. Kijk, spieren, strottenhoofd. Inderdaad, heel erg Er zijn ook nog andere symptomen: oh. braken, stuipen, bloedingen nee. van de tong, schuimontwikkeling. Krampachtige samentrekking van de handen... Nee. ...hyperfunctie van de speekselkleer... ...tranenvloed, dodelijke bleekheid... Nee, nee, maar wel... Uh, uh, doet er ook niet toe... ...waar zitten de patiënten? In het WG. Dan zou ik daar het beste eens even heen kunnen gaan. Wij zeiden op ons lap al liever slaagt professor... ...een deel van het gif te abstraheren van... Uitstekend werk. Ik zal het monster onderzoeken... Ik zal het terstond onderzoeken. Ach, kan ik u misschien bij het onderzoek behulpzetten, professor? Ik ben zelf ook een heel kundig... Terstond, als ik eerst de patiënten gezien heb. Wij zullen het ziekenhuis van uw komst op de hoogte stellen. En professor, alvast hartelijk bedankt voor uw bereidwillige medewerking. Wanneer mogen we... Ik, ik, kan, ik kan even meegaan, als u wilt Wanneer mogen we opbellen voor de uitslag, professor? Uh, komt u vanmiddag om vier uur langs. Als ik dan nu het extract mag hebben... Zeg, het is nu al een uur geleden dat ik Engeland heb gevraagd. Komt dat gesprek nou eindelijk eens door? Wat? Wat zeg je? In gesprek? Al die tijd? Ja, wat doen die luiden dan allemaal? Wat zeg je? Oh, weet je dat ook niet? Nou ja, in ieder geval schiet een beetje op hè. Ik heb nog meer te doen vandaag. Ja. Ja, poesieat. Ja, uh, wil u van de lijn afgaan? Want ik wacht op een verbinding met Engeland. Engeland, ja. Oh! Oh, is dit Engeland? Ja, geef maar door. Hallo. Uh, Hallo. Hallo. Hallo. Scotland Yard. This is Inspector Bliss speaking. Oh, uh, goodbye. Met Fusiad. Recherche Amsterdam. Uh, Amsterdam. What can I do for you, sir? Ja, ik wil wat weten over die mummy. Uh, mummy, you understand? Who's mummy, sir? Uh, the The mummy of the museum. The British Museum, uh, yeah. Is this a coat, sir? No, no, no. A pygmy. I beg your pardon, sir. Uh, listen, you. Yes, sir, I'm listening. Uh, good. Uh, you hear about a uh, mummy from pygmy that is come to Amsterdam? Oh, that, yes. I read about it in the paper. Something wrong, sir? Uh, after what wrong is? Uh, I'm very sorry to hear that, sir. Uh, they are singing. Who is what? Ja, singing. Dé, uh, ze zingen, potverdomme. Ah, uh, uh, now I understand. You want to talk to me about a singing mummy? Uh, no, nee, nee, nee, nee, nee, no, no, no, no. De, de mensen die met die mummy in aanraking komen beginnen te zingen. Allemaal. En dat uh, is de schuld van de mummy, dacht u? Ja, ja, ja, ja. Oh, eindelijk begrijpt hij het dan, de koffer. Uh, uh, uh, wat zegt u? Uh, uh, als u het gesprek liever in het Nederlands voortzet, ik spreek Nederlands een klein beetje. U spreekt Nederlands? Waarom zeggen we dat dan niet meteen? Uh, ik, ik, ik werkte in Zuid-Afrika, begrijp u? Oh, uh, ja, uh, binnen. Oh, ja, ja. Weet u daar iets van? Ja, uh, uh, uh, ik werkte daar zes jaar, ziet u. Ik, ik ken hun problemen. Nee, nee, nee, ik bedoel, weet u iets over die mummie? Hebben zich in Engeland misschien ook gevallen voorgedaan van zingende mensen... Eh, uh, well, ik weet alleen wat ik in de krant heb gelezen. Eh, um, oh ja, yeah, daar was een drivebrief betrokken. Wat? Een dat De leider van de expedition the, die de mummies naar London heeft gebracht is bedreigd. Waarmee bedreigd? Met een brief. Weet? Stel nou toch even. Eh, uh, ja, ja, ja. Uh, zo komen we natuurlijk niet verder, uh, sir. Uh, is die bedreiging ooit uitgevoerd? Uh, niet dat ik weet. Als het niet verder komt, zal ik er dan naartoe gaan? U weet het niet, zegt u. Kan ik iemand bij u langsturen? Oh, sir, so by all means. Voor deze zaak, bedoelt u? Ja, natuurlijk voor deze zaak, ja. Uh, ja. Maar ik ben bang dat ik u niet verder kan helpen. Oh, maar u hebt al heel goed geholpen, sir. Ja, veel beter dan u denkt. Ik stuur een van onze mensen. Als u hem alles over die dreigbrief wilt vertellen, dan, uh, dan zult u mij zeer verplichten. Uh, mijn plezier, sir. Ah, oh, dat komt er mooi uit. Uh, bedankt, inspecteur, en tot ziens. Was, uh, thank you. Zo, eh. Iets uh, wijzer geworden, Nou, ik denkt? heb hem scherp ondervraagd. Hè? En volgens mij, Jasky, verbergt hij wat. Wat? Dat ga jij uitvinden. Je kan vanavond nog vertrekken. Mooi zo. Eindelijk de zilte zeewind weer Met het vliegtuig. We maken er geen pleziertopje van op kosten van de belastingbetaler. Oké, okay, oké, okay, zoals u wilt. De leider van de expeditie die de mummies gevonden heeft, is bedreigd. Zie daar alles over aan de weten komen. En zoek uit wat die snuiter achterhoudt, hè. Die Engelsen zijn voor geen cent te vertrouwen. En ga meteen ook eens kijken naar dat museum. Er moeten nog meer van die dode dwergen zijn. Ja, commissaris. Goed. En nou jij? Ik heb om vier uur een afspraak met die professor. Een volslagen verknipte figuur. Ik hoop dat hij ons de definitieve uitslag kan geven. En misschien weet hij ook iets van het tegengif. Ja, daar komt schot in de zaak. Prima. En laten ze meteen voor je boeken, hè. Er gaat een kist om acht uur, of... Ik hoop, professor, dat u iets heeft kunnen vinden. Ik ben bezig, ben bezig. Nog niet klaar. Hoe ver bent u dan, professor, als ik zo vrij mag zijn? U steurt. Kijkt u liever maar even rond in het laboratorium. Maar komt u alsjeblieft nergens aan? Vooral niet aan die gifkast. Ik kan, soms kan een enkel spoor. Ik op... moet een vliegtuig halen, professor. Ik zou graag de uitslag van het onderzoek tot nu toe horen. Uh, bijzonder onwetenschappelijk. Conclusies zijn er in dit stadium nog niet te trekken. Maar het, het is duidelijk dat we met een gif te doen hebben. Ja, zover waren we al, professor. Een gif dat gebruikt wordt in de binnenlanden van Afrika. In het Ituri gebied Mogelijk, mogelijk. Het gif is vermoedelijk getrokken uit de schors van de boom. Een vegetatie die veel voorkomt in een uitgestrekt gebied rond de Centraal-Afrikaanse meren. Vermoedelijk, zegt u. De stammen die in dat gebied wonen hebben eeuwen ervaring met natuurlijke gifstoffen. En dan verlangt u van mij dat ik dat raadsel in een paar uur voor u oplos. Daarom zijn we juist bij u. Wat is dat? Zuiver verzadigde waterdamp die via het ventiel uit de druk vat, het drukvat ontsnapt. Oh, fluitketel. Wilt u een kopje koffie? Nee, nee, nee, liever niet, dank u. Jammer, hé, jammer. Ik zou liever van u willen horen, professor. Ja, laat het u nog voldoende zijn als ik u zeg dat ik er tot nu toe niet in geslaagd ben het gif te determineren. Gezien het organisch karakter en de onbekendheid met de bronnen. Wel heb ik. Dus als u niet weet wat het is, kunt u ook niet zeggen of er antistoffen voor bestaan. Stoffen die het effect kunnen opheffen. Defect, kunt u beter zeggen. Inderdaad zou ik het niet weten. In de literatuur heb ik vaag identieke gevallen kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld bij Heinroth. ...de Mornem animi... ...of bij Langerström... ...in zijn oog... zeden... ...in Fidelse... ...in Sitsje Maar de symptomen verschillen hoor. Verschillen sterk zelfs. Daar hebben we dus niks aan. Pragmatisch gezien? Wel nee. Maar zuiver toxicologisch... ...theoretisch... Professor, ik sta op het punt... ...naar Londen te vertrekken. Ja, ja, ja. Ik zal u niet al ophouden. Als u misschien nog meer te vragen hebt... U heeft de slachtoffers gezien... Die vraag kan ik met een volmondig ja beantwoorden. Goed. Heeft u enig idee hoe het gif kan zijn toegebracht? Ik bedoel, is het een steek of een prik geweest met een naald of met een ander puntig voorwerp? Of kan de wond ook zijn toegebracht door een dier met een angel, een snavel, een klauw of iets dergelijks? Dat zou beide mogelijk kunnen zijn. Dat wil zeggen, ik sluit geen van beide mogelijkheden a priori uit. Er zijn in die literatuur voorbeelden genoeg van dierlijke intermediatie bij bedrijven van vergiftigingsassassinaten... Bij ik bijvoorbeeld in Crimes of Passion en de Reflection of... Ja, ja, ja, ja. Laten we de zaken omdraaien, professor. Heeft u me misschien nog iets zinnigs te vertellen? Uh, nee, nee, nee. Misschien morgen om deze tijd. Nou. Het is in ieder geval een interessant gegeven. Dan neem ik morgen weer contact met u op. Tot ziens, professor. En Het zou een doorbraak zijn in de wetenschap van tropische geven als ik erin zou slagen om... Uh, hey, waar, waar is hij dan? Nou? Ik weet toch zeker dat hij daarnet net... Allemaal... Dus dat heeft ook wel niets opgeleverd. En ik dacht nog wel... Ach, ja, heb ik daar met de kostbare tijdstap vermoord. Ik wou er eens een beetje actie kwam. Dat lage tijd die winststilte, die begint me te vervelen. Ja, als het maar niet is stilte voor de storm. Wat hebben we tot nu toe? Vier zangers en geen enkele aanwijzing. Ik heb ze te denken. Oh, God. Ik heb ze te denken als je toch in Engeland bent. Die aanvoerder van die expeditie. Die, die bedrijft is? Ja, die. Als je die meteen is ondervraagt. We moeten meer over die mummie te weten zien te komen, Jasky. Moeten we ons onderzoek misschien uitstrekken tot de binnenlanden van Afrika? Ja, yeah, dat zou je wel willen. Ach, ik ben tenslotte klein stuk. Ik zou op voet van gelijkheid met de Pirmeer kunnen praten, nietwaar? Oh ja, wat dat betreft. zou je daar zo kunnen houden, als stamhoofd? Of als medicijnman. Nog een paar colleges van die profen... Schiet nou, nou eerst van... maar op, hè. Ja. De papieren liggen beneden, ik zal een wagen voor je bellen. Zo, en succes. Ja, ik hou het contact. Jo, Ja, met poesjas. Laat iemand juist die even wegbrengen met de wagen. Doe maar rustig aan, schepjes. Er zal niet veel anders opzitten, meneer. De stoplichten doen het weer eens niet. <mys> Mooi liedje. Beetje eentonig. Ach, man. Het spookt me de hele dag het door mijn hoofd. Om gek te worden. Dat vergiftig is één ding, maar dat liedje. Wat gaat het eigenlijk al? Maag niks. Ik weet het niet, meneer. Ja, intrigerend deuntje. Nee, nee, ik wou zeggen, ik heb het gekke gevoel dat we gevolgd worden. Wat een nonsens. Ja, die blauwe wagen daar, ziet u hem? Alsof hij aan ons vastgebakken zit. Nou, uh, je kent de trucjes. Ga je gang. Heb je u erin vast? Ja. Goed zo. Ziet u wel, hij probeert te volgen. Ah, samen verbazen. Ik geloof dat je me probeert te belazeren, jij. Je doet het alleen maar om het spijn te kunnen scheuren. Daar gaat hij. Rustig aan, heb ik gezegd. Zal ik er achteraan? Nee, hou op met het indiaantje spelen in de stad. Rij met een schip en daarmee uit. Zoals u wilt, inspecteur. Ik heb zijn nummer. Hij gaat er in ieder geval voor de bijl voor overschrijding van de maximumsnelheid. Dus geen flauwe kul. Vooruit. Alsjeblieft, meneer. Vertrekhal. Dank je, Stepjes. En laat die blauwe wagen even natrekken, wil je? Oké. Okay. Kan ik verder nog iets voor u doen, inspecteur? Ja, bedankt Poesyad voor het lenen van zijn wagen. Het <laughs> komt hier nou, de meneer. Wacht eens even. KLM vlucht 954. Hè, eh, natuurlijk is precies een andere kant. 450 naar Londen aan boord via uitgang D23. Passengers voor KLM Flight 954 to London. On pleeg via gate D23. Nou, ja, dat is in ieder geval op tijd. Oproep voor de heer Boyarski. Wil de heer Boyarski reizende naar Londen zich melden bij de inlichtingen dienst? De heer Boyarski, inlichtingen dienst. Dank u. Wat willen we nou krijgen? Ik ben inspecteur Bojarski, Reserve Amsterdam. Dat was telefoon voor ja, mij. Ja, inderdaad, inspecteur. Neemt u maar hier. Dank u. Ja, hallo. Bojarski hier. Met wie? Hey, ik heb geen tijd. Vliegtuig staat op punt om te vertrekken. Ik zou niet vertrekken als ik u was, inspecteur. Wat? Wie, wie is dat? Deze keer heb ik u gemist, inspecteur. De volgende keer zal raak zijn. Ik raad u ernstig aan. gaan. Niet naar Engeland te gaan. Maar wat heeft dat te betekenen? met deze zaak te Wat heeft het te betekenen? Welke gek belt me hier? Anders dan. Hele kopbreken. Met wie spreek ik verdomme? Mag ik nog even bellen? Natuurlijk is het met u, gaat De commissaris Soussiant? Ja, ja, hier. Ik ben net telefonisch bedreigd. Wat? moet je vliegen? Ja, waar anders? Doe wie? Ja, dat heeft hij natuurlijk niet bijgezegd. Een stem van een vent. Waarschijnlijk met een zakdoek voor de mond of zo. Kwam me vaag bekend voor. Maar je hebt geen idee. Nee. Wat zei niet. Nou, ja, luister, ik moet als de vliegtuig bliksem weg nu. Ik ben waarschijnlijk gevolgd op weg hier naartoe. Laat iedereen uitkijken naar een blauwe wagen met kenteken: 8391XJ. Ja, 8391XJ. Ja, en mocht die volgende bellen, geen woord hierover? Pas goed op jezelf, Jasky. Ja, kom voor elkaar. Wil de Bojanski voor vlucht KL 954 naar Londen? Zeg zo spoedig mogelijk naar uitschouwen in 20 Ja, ik kom. Tenminste, als de Heer het me toestaat. Dat was het tweede deel van een hoorspelserie in zes delen onder de naam Drie dode dwergen, geschreven door FR Ekmar en bewerkt door Tom van Beek. De rolverdeling, inspecteur Bojaski, Hans Boskamp, brigadier Schepjens, Piet Ekel, commissaris Pusiat, Sakho van der Maade, dokter Hemelkroot, Chris Baai, dr. Moerik, Jan Borkus, inspecteur Blis, Hans Karsenbarg. Technische realisatie, Leon Dubois en Gerard van Ypres, regie Hero Miller.